De coalitie gaat komende tijd praten met de oppositiepartijen over aanpassing van de kabinetsplannen. Premier Rutte zei aan het eind van twee dagen algemene politieke beschouwingen dat minister Dijsselbloem alle partijen volgende week uitnodigt. De oppositiepartijen zijn er niet gerust op. Ze vinden dat het te veel onduidelijk blijft over wat er nog aangepast kan worden. De Landelijke SOS Alarmhulpdienst gaat de komende maanden vrijwilligers werven die eerste hulp kunnen verlenen bij een ongeluk of een andere calamiteit in hun directe omgeving. De dienst wil de vierde hulpdienst worden naast politie, brandweer en ambulance. De vrijwilligers moeten hulp gaan verlenen voordat die andere hulpdiensten arriveren. Als zich 20.000 hulpverleners hebben aangemeld wil de hulpdienst daadwerkelijk van start gaan. oud Hein Vergeer treedt op als ambassadeur van de organisatie. In Brummen in Gelderland heeft een uitslaande brand een meubelzaak, een woning en een dierenkliniek verwoest. De brand begon rond middernacht in de meubelzaak en sloeg over naar de andere panden. Tien huizen in de buurt werden ontruimd. De meeste bewoners konden na de brand terug naar huis. Iran en de grote mogendheden hopen het binnen een jaar eens te worden over het Iraanse nucleaire programma. Volgende maand wordt in Genève op hoog niveau onderhandeld. Dat is afgesproken met de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Zarif, tijdens de algemene vergadering van de VN. Vooral de Europeanen zijn opgetogen over de veranderde Iraanse opstelling. In New York praat de VN-veiligheidsraad over een conceptresolutie over Syrië. De VS en Rusland willen vanavond stemmen over de ontwerpresolutie... waarover ze het gisteravond eens werden. Volgens Amerika dwingt de resolutie Syrië zijn chemische wapens op te geven... al wordt er niet naar verwezen naar militaire acties... voor het geval Syrië niet aan zijn verplichtingen voldoet. Toch is die optie, volgens Amerikaanse minister Kerry, niet van tafel. Het weer eerst nog kans op mist. Verder flinke periode met zon, maar ook stapelwolken. Het wordt vandaag 18 graden. Morgen en zondag ook zonnig. Alleen in het zuiden kans op een enkele bui. Dit was het NOS Journaal. Dit is de Hart van de ANWB. Door een eerlijk pechgeval staat op de A2 Den Bosch richting Utrecht... 2 kilometer file tussen het Empel en afrit Kerkdriel. Tot zover de verkeersinformatie.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 Bij bij Esprit, Halterstraat-Zandvoort in Jupiter Plaza. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. Have a banana, Hannah. Try the salami, Tommy Give it the gravy, Davey Everybody eats when they come to my house Try a tomato plate, too Here's cacciatore, Dory Taste the bologna, Tony Everybody eats when they come to my house I fix your favorite dishes Hoping this good food fills ya. Work my hands to the bone in the kitchen You better eat if it kills you. Pass me a pancake, Mandrake. Having a derby, Irby. Looking the Fendel, Mendel. Everybody eats when they come to my house. Hannah, Davy, Tommy, Dora, Mandrake. Everybody eats when they come to my house. Tallulah, oh, do have a bagel, bagel, now don't be so bashful, Nashville, everybody eats when they come to my house, hey, this is a party, Marty, yeah, you get the cherry, cherry, now look, don't be so picky, Mickey, cause everybody eats when they come to my house, all of my friends are welcome, don't make coax you, mooch you, eat the tables, the chairs, the napkins, who cares, you gotta eat if it chokes you, oh, do you have a knish, knish ya, him the latke, matke, silicon for Bunny. everybody eats when they come to my house, face, buster, chair, Chops, fun. Everybody eats when they come to my house. Everybody. Goedemorgen, u luistert naar CFM Jazz. We zijn hier twee uur vandaag met uh, een thema, Big Bands. Ik ga deze uitzending samen doen met uh, Peter den Boer. En u zult uh, door de gehele uitzending horen... een uh, ja, mengeling aan diverse stijlen en diverse smaken van Big Bands. Het eerste nummer wat u gehoord heeft is van uh, Cap Calloway. Uh, het album Are You Happy to the Jive? En het nummer heet Everybody Eat When They Come to My House. Het nummer is. Of uh, Cap Calloway is bekend van onder andere Mini de Moocher. Hij is een uh, hele populaire band geweest in de jaren dertig. En is een van de eerste geweest die met skatsang aan de gang is gegaan. En hij stond ook heel goed bekend uh, binnen de muzika muzikale wereld zelf. Omdat hij als een van de weinige zijn muzikanten heel goed betaalde. Hij is ook een van de, um, uh, van de startende bands geweest voor andere, andere grote artiesten als uh, Dizzy Gillespie. Maar ook Ben Webster. En heel goedemorgen. Namens Peter en mij speciaal voor ook onze luisteraars op internet en onze luisteraars in Groningen ook een heel speciaal welkom. Peter, het tweede nummer? Uh, ja, dat is uh, Lionel Hampton met zijn big band. En dat is een, um, ook een voorbeeld van uh, een grote periode uit de big bands. Uh, het ontstaan in van die big bands toont allemaal dat het amusementsmuziek was. En dat het amusementsmuziek was en dat, er, uh, uh, dat het allemaal gebaseerd was op, op gezelligheid, dansen en lokalen. En pas later, dat gaan we in deze uitzending zien, komen er meer solisten en komt er meer werk voor, uh, voor individualistische tonen van wat je allemaal kan. Uh, Lionel Hampton gaan we laten horen met When Lights Are Low. Van Fletcher Henderson met zijn grote hit uit de jaren 20 al, Christopher Columbus. Fletcher Henderson was een van de eerste grote bandleiders. Uh, hij had een bijnaam Smack. En hij had onder andere uh, grote artiesten als Louis Armstrong, Benny Carter en Coleman Hawkins in zijn, uh, in zijn uh, gezelschap. Later heeft hij ook uh, Benny Goodman geholpen, eigenlijk om zijn orkest op te zetten. En heeft ook diverse nummers uh, destijds voor hem gearrangeerd. Peter, de volgende? Ja, um, zoals we al zeiden... dit hele programma... dat gaat uh, over big bands in allerlei vormen en stijlen. En waarom het zo'n interessant item is... is omdat uh, je er allerlei sounds mee kan maken... maar ook allerlei begeleidingsvormen. En een, het zal een aantal keren in dit programma terugkomen... het meest summum voor de... Uh, zangers en zangeressen is natuurlijk begeleid worden door een big band. In de loop van het programma zullen we modernere mensen laten horen en nieuwere. En een van de mensen die beroemd is geworden mede door begeleiding door big bands is Mel May. We hebben een oude opname I Surrender, Dear. We've played the game of stay away, but it costs more than I can pay. Without you, I can't make my way. I surrender. It's just a fool. Have been part of the game, lending us five. U luisterde naar I Got Rhythm van Benny Goodman En het was ook een live-opname. Jawel, een live-opname al heel lang geleden... namelijk in 1938... toen Benny Goodman en zijn band... voor het eerst optraden in Carnegie Hall... in New York. En daarmee zijn, waren hun de eerste jazzband... die daar mochten optreden. Ja. Uh, in die band uh, speelde Benny... Uh, speelde... Uh, Benny moet je mij horen... Bunny! <laughs> Bunny Berrigan... Dat was een, een veelbelovende jonge trompetist. En die heeft uh, prachtige dingen gedaan. Die heeft onder meer in de band van Goodman ervoor gezorgd... dat uh, er ineens uh, vrij snel achter elkaar twee enorme hits waren in Amerika... waardoor Goodman uh, beroemd en bekend werd. En nou, hij ontdekte dat hij dus talenten had. En is heeft ook nog enige tijd gespeeld in de in de band van Glenn Miller. Maar zijn... Achilleshiel was zijn enorme drankprobleem. En daar is hij ook... Uh, te aan ten onder gegaan. Hij uh, heeft een, zijn eigen big band gehad. Heeft hij heel, heel even gehad. En was uh, half in de dertig. Toen is hij overleden. Als gevolg van uh, niet kunnen... omgaan met het leven kennelijk... Uh, als goede muzikant. Hij heeft een... Uh, uh, heel veel stukken opgenomen. een van de stukken is... I, Gance, I Can't get started. En dat werd uh, gebruikt in een paar films. Ook het film van Polanski. En uh, in, de, in de film uh, Save the Tiger in Chinatown van Polanski. Ja. Um, omdat het zo beroemd was. We gaan hem nu horen met zijn big band. In het nummer dat ik net noemde. I can't get started. On the north pole I have charted Still I can't get started with you On the golf course I'm under par Mad old men have asked me to star I've got a house, a show place You're so supreme Lyrics I write of you Dat was de band van Duke Ellington. En dat waren twee nummers uit zijn periode in de Cotton Club in New York. Hij begon daar in de jaren dertig te spelen. als opvolger van de, ook de legendarische King Oliver. En Duke Ellington is groot geworden. Heeft met zijn, in de Cotton Club heeft daar veel geëxperimenteerd. Het eerste nummer wat u hoorde. was met de zangeres Ivy Anderson. Oh, babe, maybe someday. En het tweede nummer wat ik draaide. was uh, ook uit de Cotton Club periode. en heette Downtown Uproar. Ja. We springen in dit programma... dat is het aardige van deze manier... van uh, beluisteren naar een, een stroming uit het jazzorkest. We springen van uh, hot naar her. En ik laat nu een voorbeeld horen van... Uh, een big band als begeleiding... van een R&B-zanger. En uh, dat is natuurlijk een, uh, ook weer iets heel bijzonders. Ik heb het over Lou Rawls. En die gaan wij horen op een goede manier begeleid in het nummer Groovy People... Somebody who don't know where he wants to go I'm mm you. -hmm. No. ...heeft geluisterd naar Night Train... ...van Glenn Gray en de Casa Loma Orchestra. Een van de grote populaire orkesten... ...tussen 1930 en 1935. Zij werden zeg maar, de grondlegger... ...van het dansbare jazz. Hij slaagde erin om een combinatie van ballads... ...en uptempo nummers te maken... ...die ook bij de jeugd aansloeg. En ze zijn opgericht in midden jaren 20... ...door Henry Biagini... Uh, de naam komt van een, uh, van een Canadese nachtclub... die uh, geopend zou worden met de naam Casaloma, waar zij als eerste zouden gaan optreden. De club is nooit opengegaan, maar uh, de naam hebben ze meegenomen. Ze zijn uh, in de crash van 1929, de economische crash... zijn zij verhuisd van, uh, naar New York... en zijn daar ge beroemd geworden in de Roseland Bellroom. Misschien ook leuk... Zijn we zijn de eerste band eigenlijk die als een soort van coöperatie zijn uh, gaan opereren? Waarin Glenn Cray eigenlijk de president uh, werd. Dus zij zijn niet, uh, zeg maar, de bandleden zaten niet in de loondienst. Maar vormden met samen een coöperatie en deelden daarin natuurlijk alle opbrengsten. Ja, dan gaan we nu iets horen van een uh, meneer die niet zo bekend is. maar wel een uh, naam heeft gemaakt in de big band muziek. Shep Fields. Die heeft. Uh, een eigen orkest gaat de hele tijd. Hij speelde met groten zoals Paul Whiteman, waar, dat is eigenlijk de grondlegger van de big bands, waarover straks meer, en met mensen als Bob Hope. En ik laat nu een stukje horen van uh, zijn orkest. En het bijzonder daarin is dat daar een accordeon in soleert. De Sheffields Orchestra met het nummer For Me and My Gal. Dat was de band van Bob Cros Crosby en de Bobcats. Bob Crosby, ook wel bekend als de broer van, namelijk Bing Crosby. Hij had een uh, big band in, die heel succesvol was in, uh, in de periode 1935-1940. In 1939 um, begon eigenlijk een klein beetje de aftakeling van zijn band... toen twee hele goede saxofonisten weggekocht werden door een, um, een andere band... namelijk de band van Tommy Dorsey. Vervolgens kwam natuurlijk de Tweede Wereldoorlog... en die heeft in, in Amerika ook heel veel impact gehad... omdat veel muzikanten ook werden opgeroepen voor militaire dienst. En daardoor vielen bands soms gewoon uit elkaar. De naam Bobcats trouwens is een, is, een, is een naam voor de rode links die in Amerika voorkomt. We gaan verder met een, met een nummer van, van het orkest van Benny Moten. Dat gaat wat verder terug in de tijd, zeg maar de tweede helft van de jaren 20 komt dit nummer vandaan. Het is uh, de band trad op uh, in Kansas City. En is onder andere een grote leerschool geweest... voor uh, Count Basie en Ben Webster. Benny Moten met Cat Going. naar Benny Moten met Cat Going. Je merkt wel dat dit, uh, de muzikale stijlen behoorlijk verschillen. En uh, zeker als je dit nummer vergelijkt met het nummer van Bob Crosby daarvoor. Peter, hoe kijk jij daar tegenaan als muzikant? Er is uh, in, de, in de ontwikkeling van de, van de jazzmuziek... is eigenlijk een, een belangrijke periode... is afgesloten in de jaren 40. Tot die tijd had je veel... ja, 30, 40, veel muziek die was dan uh, een beetje... Uh, oneerbiedig gezegd ge, gebaseerd op het uh, hoempa. Ritmus 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, poempa, poempa. En daarna begon de swingmuziek waar alles veel licht, lichter klonk, maar daarmee ook uh, daarmee ook soepeler werd gespeeld en niet zo nadrukkelijk 1-2, 1-2 klonk. Dus dan kreeg je muziek waar het tempo was tak, tak, tak, tak, tak. tak. En dat gaat maar door. Dus dat nodigt de mensen veel meer uit om te bewegen. Um, ik wil nu eens laten horen van een, iemand die ont, zeer veel heeft betekend... in de ontwikkeling van de jazzmuziek Woody Herman. Die met zijn big bands uh, een, uh, wel een, een, een toon letterlijk en figuurlijk heeft gezet. Is nog iets vertellen over big bands? Waarom een big band nou zo interessant is? Een, big band bestaat, een ideale big band bestaat uit 18 muzikanten waarvan een drie waar binnen dan drie groepen zijn, drie groepen van blazers, meerdere trompetten meerdere saxen en meerdere trombones en, met, en daarnaast de uh, gitaar en bas en drum en piano met die combinatie kun je alle kanten uit kun je mooie akkoorden maken, kun je uh, tonen neerleggen die je met andere orkesten niet kunt, met meer kan het ook Kijk naar het metropoolorkest, Die doen er nog allerlei strijkers bij. Maar met minder kan het natuurlijk ook. Dan krijg je de trio's en de kwartetten. Die doen andere mooie dingen. Maar die kunnen nooit dat halen wat je met die 18 man kunt bereiken. Dus daarom zijn die big bands zo leuk. Nou, ik ga het laten horen. De band van Woody Herman. In een slow nummer Blue flag.